Wintertheater, kleurbekennen met Noortje ja, Oliemander en daar zit Vethouder het nieuws Rooster. niet in, denk ik. Nee, maar dat is wel het programma-onderdeel. Oké. Okay. En als laatste doen wij weer de uh, trekking van de decemberloten. Uh, dat is nieuw. En dan nu, naar nou, het nieuws aangeschoven is, uh, wethouder Gerard Kuipers. Een goedemorgen. Goedemorgen.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 Uh, naar 80 meter en uh, vanaf daar dan zit je boven de gebouwen en dan kijk je dus eigenlijk over Zandvoort en de zee uit. Dan uh, kun je de wijtsomgeving omgeving, je kunt Amsterdam zien liggen, je kunt uh, nou uh, ja, verder we zee op. Wat de Watertoren hadden met ja, die omloop ja. en zo, wat natuurlijk ook een publiekstrekker is. Ja. Nou precies was. dat. Ja, precies leuk. Dat. <clears throat> ja. Heeft dit nog met wind te maken dat hij daar, uh, want alle grote steden...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 Die moet hij dus doorlopen, gewoon. Zeker. Okay, en kijk we Voor mij valt pop-up eigenlijk in twee onderdelen uit. Aan de ene kant wil je dat, uh, dat partijen relatief snel hun evenementen antwoord ja. kunnen organiseren. En als dat. We hebben nu ook al een, uh, een meldingssituatie: dat je dus niet het hele traject door, door moet. Maar dat je mag melden tot een, een aantal honderd uh, bezoekers. Uh, maar pop-up is voor ons ook dat we heel graag willen dat partijen die. ...met een evenement, op dit moment een plek zoeken... ...dat hij aan voor denken. En afhankelijk en van de heeft, omvang... hij heeft de tijd. De zeker, die, zeker. Die, die, die tijd die is er nu. De snelheid hoeft nee, niet per nee, se. Exact, nee. exact. Nee, het is ook geen kleintje. Ik heb de website bezocht. En nou, je kunt staat van alles op te lezen. Ik zou de luisteraars ook zeker willen adviseren... ...om eens naar cityskyliner.de te gaan kijken. Want het is niet alleen maar een toren. Er zit een heel restaurant omheen. Een aanloopding...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 Een voorlichtingsavond houdt voor de omwonenden en zoveel mogelijk daar wat dat betreft. Dat zeggen we ook al tegen de exploitant van uh, het Funpark. Uh, we willen dat je zoveel mogelijk de belangen van de bewoners ja. meeneemt in je opstelling, in de manier waarop ja, je geluid produceert. Het et verschil met die kermis is natuurlijk toch het geluid. Hè? Ja, het is een hele andere situatie. Het is een hele andere ja, situatie en ja. daar hadden ze het uh, voornamelijk tegen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 die is op een gegeven moment ook gesloten. Ja, omdat mensen dat... er afsprongen. Ja, uh, vertel, <laughs> mij, vertel mij wat. <laughs> en uh, dat wij alle bezoekers die wij hadden altijd van Zandvoort standaard meenamen. En het was altijd een feestje. Ja, en dat is ook iets wat de expertant ook heeft aangegeven. Alleen het opbouwen al. Ik geloof dat er iets van 20, 30 vrachtwagens bij betrokken zijn. Dat is natuurlijk een heel Zo. apparaat. Ja. Dat op zich is al een, een, een trekpleister. ja. En het is natuurlijk iets waar je ook in de regio naar Amsterdam toe. Hè, we willen het dat betreft oh. onszelf ook als Amsterdam maar ook Beach de, daar neerzetten. voor het, de bewoners zelf. Je neemt meteen iedereen mee die van so buiten komt. Zo so is het. Ik denk toch dat je... Uh, uh, dit is de eerste keer dat dat ding in, in Nederland komt. Dat je hier echt landelijk uh, aantrekkingskracht uh, van krijgt. Ook. Ik denk het ook. En daar gaan we ook ons best voor doen om dat natuurlijk uh, ja, om te dat laten zien. Uit te dragen. En ook in Amsterdam te laten zien: van kom oh. nou een dagje naar het strand, kun je uh, van een prachtig uitzicht je Amsterdam uh, genieten. Zien, maar dan kun je Amsterdam. Kant ja, ja nee, de de absoluut. Kant. Ik, ik, Amsterdam kun je zien liggen. Dat ja. ben ik ja. van overtuigd. Ja, ja. um, de toren tot zover. Um, wij willen over het tweede onderdeel deel hebben, en dat is de statushouders en het planting -huis. Het planting staat op de kost verloren. Staat nu gedeeltelijk leeg.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 Die daar natuurlijk als sportvuilhouder uh, nou bij betrokken is samen met, uh, met de burgemeester. Die kan je daar exact al die antwoorden op geven. Ik. Maar ik die, weet maar natuurlijk die wel. Die <laughs> die nee, die zitten hier niet. niet. Maar ja, uh, <laughs> dus het is altijd een beetje gevaarlijk om, uh, om ja. namens Precies. ook een ander te spreken. Omdat, omdat Lisbeth daar meer van weet. Maar uh, er zit dus inderdaad nu uh, nog een heel klein stukje van het gebouw. Uh, maar het, zijn een, het is eigenlijk een aantal gebouwen. Het zijn, het zijn meerdere gebouwen uh, op die hmm. plek. Maar een, een klein stukje wordt nog gebruikt.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 Uh, ...situatie noemt. Daar zitten op dit moment heel veel mensen in... ...die eigenlijk al lang een verblijfsvergunning hebben. En sorry, die hadden eigenlijk al in moeten stromen... ...in de normale woningen. Zeker. Maar wat je ziet, denk ik ook in het land... ...is dat er ongelooflijk lang eigenlijk niet zo'n uh, zo belang was... ...om daar haast mee te maken. Dus die asielzoekencentra zijn langzamerhand vol geraakt... ...met mensen die al een verblijfsvergunning hadden. Die hadden eigenlijk naar reguliere huisvesting gemoeten... ...maar dat, daar was geen dringende noodzaak toe. En, en kennelijk voelde iedereen wel. zich daar wel comfortabel bij... En ineens door de grote groep vluchtelingen die met name uit Syrië onze kant op komen, is er een probleem ontstaan. En bedenk wel, deze oplossing is ook bedoeld om, we hebben natuurlijk opvang in de Korverhal gehad, een aantal dagen, dat was iets meer dan een week. Maar die mensen die worden nu werkelijk per week verplaatst, sommigen al acht weken lang, iedere week naar een andere plek ergens in het land. En dat is natuurlijk niet een, op termijn is het geen houdbare situatie. Daar moet je echt wel met elkaar wat aan doen. Nou, op korte termijn al niet. En de natuurlijk. mensen die nee. wij dus in het plantinga uh, uh, zouden gaan huisvesten, dat zijn dus mensen die een verblijfsvergunning hebben, die nu eigenlijk in een asielzoekerscentrum zitten, nee. maar daar gewoon niet thuis horen. Nee, dat, nu komt de noodzaak naar boven, waardoor uh, dit soort, nou, trucs mag je niet zeggen, maar het zijn wel noodoplossingen, want het plantinga zal zeer zeker verbouwd moeten worden, want het zijn kamers waar jeugdigen ingezeten hebben. Um,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 We're Wintertheater met kleur bekennen. Het ja. is natuurlijk ook fantastisch. Ook met dit weer en deze temperatuur. Het is... Uh, Noortje Oliemuller gaat erover vertellen. En uh, Fred Rozenhart. En beiden zijn aangeschoven. Welkom, allebei. Dankjewel. We willen heel Kom. graag dat kleur bekennen van jullie horen. Nou, we hebben dus uh, Fred Rozenhart bereid gevonden. Als gastconservator. Dat hij ook. Uh,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 Over morgen, over kleur bekennen. Het is een stuk wat eigenlijk uh, uh, geschreven is door, uh, door uh, twee dichters. Maya en Nico van de Blauwe Kom. Oh, en Ja, en Charda van der Leiden heeft muziek ondergeschreven. Ja. En het gaat over een kunstenaar die werkt in zijn atelier. En die gaat uh, het momenten van zijn leven kleur bekennen. En eigenlijk is het een soort biografie over mijn leven.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 Kleuren kan verdriet zijn, maar kleuren kan ook heel ja. veel uh, vreugde. Vrolijk uitbrengen. Vrolijkheid brengen. En dat er inderdaad ja. iedereen een soort kleur uh, kan verbinden aan een ja. bepaalde ja. Ja. gebeurtenis ja. Of, of een bepaald ja. woord ja. of wat dan ook. Dat kennen we volgens mij allemaal. Ja, Dat ja. is wel heel, uh, ja, herkenbaar. heel, mooi, heel herkenbaar. Ja. ja. En wij krijgen er ruimte voor in het Zalvers Museum, want het ja. is een museum om te houden. Ja. Het is een museum om van te huilen. Ja, houden. Eh, oh, ik wou het huilen, Nee, nee te houden, sorry. <laughs> oh, nee. Ja, nee. Hebben we nou toch weer een primeur? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee het is dus een museum om van te houden ja. in de Noordjoke En uh, uh, gisteren hebben we natuurlijk ook door een mooi gekleurd glas bekeken voor de ja. vrijwilligers en alle ja. kunstenaars. Ja. En, uh, de, ja, de tentoonstelling is prachtig. Het is heel uh, ja, de moeite waard. Ja, ja, heel apart. Ja. Fred, dit is uh, een morgen. Morgen ja, dat is, uh, uh, het is vanmorgen de, de, de twintigste en ja. om drie uur. Ja, ja drie want er uur. is zoveel te doen in het Zandvoort, ja, dat ja. we het een klein beetje om... scherp moeten houden. Maar ja, we dan houden dan het scherp, maar ik ben er ook markt, hoor, ik, ik hoor. kom morgen als autopiek. Het, het, wordt, het wordt een beetje twee, uh, ja. j, jullie gaan ja, eerst flyeren op de ja, markt, flyeren op de markt. Flyeren op de maar de, dat is uh, vanmiddag? Nee, morgen. En morgen, vanmiddag en morgen, maar je begint om drie uur, dus dan wordt het flyeren moeilijk, want de markt begint om drie uur. Oh, ik dacht dat hij al om 12 uur begon. Nee, van 3 tot 9. Oh, daar Heb hebben we. Dus uh, ja, maar je kan dan vandaag wel flyeren. Oké. Okay. Oh, ja. Ik bedoel, je, uh, die, die de Kerstmarkt. De ja. Ja, die, die begint van uh, drie uur tot ja. negen uur s avonds. Maar die is, uh, die is twee dagen, dus je zou vanmiddag al een beetje de ja, kwam kunnen maken. Vanmiddag, vanmiddag moet ik alweer naar het theater toe. Ja. Maar, die hebt als... maar goed, in ieder geval is het morgen om... Uh, Jullie hebben zoveel, zoveel van We gaan flyeren en we, uh, we, zijn... we trekken ze maar... er gelijk in zo. We trekken ze gewoon al, ja. ja. Dit is voor, uh, voor morgen en om ja. drie uur begint uh, ja. kleur jouw, jouw kleur bekennen. Wat op zich... Uh, Erg mooi moet zijn. Maar er gebeurt nog veel meer. Wintertheater. Wintertheater. Ja, Wintertheater. Wintertheater. Doe ja. nog eens een paar, we... uh, paar highlights eruit. Nou, ja. ja, doe ja, jij me nooit, want ja, anders ja, ben ik maar, weer. De, we de, we de, hebben ja. dan wat hij vertelde, Job. Dat is de 23e en de, de 30e. Dat is de kleutervoorstelling. Ja, maar, dat maar is ook voor de kleutervoorstelling. eigenlijk voor groot en klein hoor.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 En selfies uh, maken, dus dat is op zich... Uh, Wat zit er in hele... die verkleedkist? Allemaal sprookjes, uh, figuren? Nee, want het is eigenlijk Allere, de verkleedkist, ja. al, allerlei dingen. Want Allere het is kleine, de, de, de ruimte waar Hildering zijn uh, expositie ja. heeft. En er zijn allemaal ja. toneelkleding van, van ja. vervlogen jaren, die, ja. waar je dus uh, waant eigenlijk als... En uh, podium, Dan kan je dus heerlijk een foto ja. maken en selfies maken. Dat is wel heel ja. leuk, ja.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 Uh, iedereen is welkom. Iedereen mag gewoon komen. Iedereen is welkom. Iedereen. Het Kinderen is, uh, zijn gratis, volwassenen, 3 euro. En met de museumjaarkaarten is, is het nou, sowieso uh, is het, handig op, is het beneden, uh, beneden uh, of boven? Beneden. Het is beneden. Ja. Het museum is gewoon open. Ja. ja. Dus, een dus een een op een drie. gegeven drie. moment uh, is de aanloop en om drie uur begint het theater. En er ah. wordt een uh, kopje koffie en een kopje thee geschonken. Dus. Ja, prima. Ja, het is gewoon gezellig. Dus als je toch even... Voor u de kerstmarkt op gaat, gaat u eens even kleur bekennen. En dan, gaat, dan stort u zich in het feestgedruis ja. ja, dan wordt het langzaam donker oh, en dan kan je ja, naar de markt. langzaam donker dan ga je naar de markt en dan, oh, dan zie je, alles, moet je ook kleur dan wordt het anders. Ja, dan wordt het ja. veel sfeervoller, hoe donker het wordt ja. Ja. in het ja. leven. Ja. Maar dan wordt het heel somber. Hoe meer kleur, ja. hoe meer kleur en hoe, en kleur, en hoe vrolijkheid het worden. is. Ja. Nou, laten we het in ieder geval wel vrolijk houden, want je zegt zelf al de, de uit het toneelstuk, of het, het is niet eens toneelstuk, het is jij zelf. Ja, met, ja. Je eindigt vrolijk We eindigen vrolijk zijn we Precies. Met vier mensen en eindigen vrolijk En het is ook gewoon uh, je, je, je hebt dus een tijd waar je moet overdenken denken Wat allemaal de narigheid ook in de wereld gebeurt hm. En als je dat zo ziet Dan moet je overal toch het positieve uit het leven halen En probeer dan nou ook elkaar een schouderklopje te geven Dat heb je goed gedaan en vrolijk En als je dat bent nou, dan komt het best wel helemaal goed En dat is met kleur bekennen ook nou, ik vind, daar ik... kunnen we toch niks meer aan toevoegen. Nou, nee. ik heb nog een vraag, want ja. uh, uh, je hebt dit jaar stevig opgetreden in het museum, een ja. Ja. Uh, aantal keren. Uh, hoest, hoest de, heb je plannen voor volgend jaar? En dan moet ik een klein, klein beetje naar Noor kijken en een klein beetje ja, naar jou, want jullie ja, ja. doen natuurlijk ja, in... Uh, wel een afspraak staan. Fred komt sowieso uh, terug. Ja.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 Morgen nee, is een is groot theater. Uh, uh, we hebben we, we, we, we, we elke en week dus, een, uh, dus ja, ja, okay, een ja. andere datum. Ja, dus dat ja. klopt wel. Ja, het klopt wel. Het klopt ja. helemaal. Maar we zijn blij dat we het op die manier uh, gedaan Maar we bieden Heel ook in het museum, als mensen binnenkomen om de uh, tentoonstelling of de expositie te zien, dat er ook nog iets theater is. Dat het, een uh, museum is meer als theater. Ja. He, dus het ja. is meer als ja. alleen maar kunst, Het is ook uh, dans en zoals de tango. En ik denk ja. dat dat meer de, waar we naartoe moeten gaan. Mensen, dat mensen ja, de mensen ook iets kunnen doen. Het van het museum wordt veel, veel, en veel meter. breder. Veel beter en dat moet ook ja. wel. Ja. Want je moet mensen gewoon, vroeger gingen ze ja, ergens naartoe om iets te doen, nu zijn ze alleen maar bezig om ergens naartoe te gaan. Ja. En daar moet je mee op inhaken. Ja. Ja. Ja. Goed, dan ja, uh, Fantastisch. kleurbekennen ja. gaat... Uh, ja, morgen om drie uur in het Zandvoors, museum, het Zandvoors en ja. museum. 23 en 30 december in het Zandvoors Museum, de kleutervoorstelling. Ja. En voor volgend jaar komt er weer een hoop in en dan, dan ja. zeggen we ook Noor, hoe staan we ervoor? En dan ja. komt ze met het programma ja. van 2016. Nou, dat is heel veel, maar ik moet ook nog uh, diverse dingen nog echt aftimmeren. Dus ik ga er nog niet zo voor okay, Maar het wordt wel spannend. Ja. Het wordt heel spannend. Ja, we gaan ervoor. Oké, okay, nou dan wensen we jullie echt heel veel succes. Ja, en ook, ja. ballen, luisteren, en, een, go en voor, een goede kleur. Voor deze 2015 en een gezond 2016. Ja, ja, ja. jullie ook. Ja. En bedankt, bedankt voor de komst. December loten en het wordt zo spannend ook want vorige, een van de vorige keren was iemand van uh, CFM uh, is getrokken. Ik vind dat eigenlijk wel een goede gewoonte. één <lacht> lot voor jou. <lacht> ik heb één lot ingeleverd, dus dat de kans is niet heel, maar ik zou zeggen jongens, nou raak opmerking, langer. kans is... is niet heel. <lacht> Spanning. <lacht> Tegenover ons uh, zit het duo uh, Peter en Peter, Peter Berghout en de Peter Tromp. Beiden OV's, uh, meneer Sluis, sorry. Uh,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 omdat we alle prijswinnaars bekend moeten lopen. Oh, dat vind, vind ik een goed idee. Gaan wij aan de overkant zitten om de prijs in ontvangst te nemen. Oh, nee. <lacht> geloof ik dat nu uh, maar, ik geloof dat, uh, dat jij, als je zat wegloopt die schoen ik moet, dat uh, uh, nee, nee. je schoenen. Het ziet ook het toneelstand. Hoe je dat? Uh, wat mij dus opviel is dat er maar bij mij, laat ik het even zo zeggen, maar één winkelier was die mij een lot aanbood. Ja.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 Alle prijzen die ik de, opgenoemd genoemd. Hoeveel ja. waren dit er? Dit waren de 15, er volgen er nog Precies, 14. Precies, Allee. op de helft. En, uh. en voor je droge uh, mond. We hebben water. Krijg ah, je een dank glaasje dank water. Dank of een mandarijntje? Je mag oh. kiezen. Oh, dat is lekker, vitamine C. Kijk, alsjeblieft. Want uh, je golfschoenen heb je nog aan. Dus Ik, ben ja, nou nee, nee, ik, uh, ik moet straks een wedstrijd Oh, spelen. je moet nog. Nou, dan wens ik je op heel veel. Op uh, zeer hoog niveau. Dat ik je zeer veel plezier gedaan. Dankjewel, meneer Zonneveld. En dan gaan wij over naar uh, Peter Tromp, die de andere helft gaat voorlezen. Gaat dat lukken, Peter? Ja, makkelijk, makkelijk, makkelijk. De heren, is dat gewoon maar een... Ja, nee, maar ons krijgt helemaal een Dus we Oké, want de prijzen lopen niet op of zo? Nee, nee, nee, nee, hoor, nee, hoor. Dat hebben we pas over... Twee januari, januari, dan worden de hoofdprijzen vertrokken. Ja. De laatste veertien, meneer Jevers-Stege... heeft een vierpersoons bucket friet, inclusief fles frietshuis gewonnen... beschikbaar gesteld door Plein. Cadeaubond waarde van 10 euro van Van Vessem. Gewonnen door Noortjes Goramis. Een fotolijst met oud-Zandvoortse foto's. Door het Museum beschikbaar gesteld. Gewonnen door P. Koppleg. Cadeaubond waarde van 10 euro. Arie Guit, de viskraan van... Gewonnen door mevrouw Bruimans. Koffie, thee, chocolade cadeau. Beschikbaar gesteld. op chocolade en more. JJ van Leven. Ritchim heeft een cadeaubond van 25 euro ter beschikking gesteld, gewonnen door L. Peters. Meneer Sven Drommel heeft een cadeaubond van 10 euro gewonnen, beschikbaar gesteld door Fotozaak Menno Gorter. Daarnaast zit de Dierenkliniek Zandvoort. Een gratis ontworming hond of kat. Ik hoop dat ze een beest hebben. En uh, ja, dat... oh. Hulsken. Nee, dat zou toch wat zijn. Uh, ja, als je hond. krijg je toch een probleem hoor. Cadeaubon <laughs> te wanna van 10 euro. Oh. ABC en Moor. Sorry. Sorry. je interalen voor mensen. Uh, die ja, is gewonnen je door. Je die haalt die... hem helemaal uit apropos. ABC en Moor. Eerst de Bril. Volgaard. Van de Bolgaard. Van de Bolgaard. Ik moet toch een bril hebben, dames. Sorry. Oh, kijk, dit nou, gaat een voor stien, zo beter. Zie je, nou sta ik er ook op. Kostuum, stomen en reinigen, stomerij Beus. Gewonnen door Peter Tromp. Oh, nee, sorry. Femke Schotanus Stroes. We hebben een tweede ontworming van de hond of de kat. Door de dierendokter Zandvoort. Dat is gewonnen door M.V. van de Meulen. Een cadeaubond ter waarde van 10 euro vlugfashion Door A. Hoitink. En als laatste, Micho stelt een cadeau van 10 euro beschikbaar. Gewonnen door Marit Lambers. Dus set toe voor deze week. Dus al deze prijswinnaars, van harte gefeliciteerd. Hoe eh, krijgen zij automatisch bericht? Wat, eh, we proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken. Geen eh, adressen meer. We willen een naam weten. Eh, we willen een e-mailadres weten.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 Ze krijgen een brief thuis gestuurd waarin ze met die brief naar de desbetreffende winkelier gaan. Dat is punt 2. Punt 3 is dat het ook nog allemaal vermeld staat in de Zandvoetse krant aanstaande donderdag. Nou geweldig. Dus meer kunnen we er eigenlijk niet nee. aan doen. En dat nee. betekent ook eigenlijk dat alle prijzen ook daadwerkelijk wel opgehaald worden. Ja, want ik dus... zag in het begin hoorde ik de heer T. Kopen. Dus nu ja, er zijn er een paar van de die. Twee kopers die zitten op hun stoel. En dat zijn, dat zijn er wat. Dat zijn er wat. Die zitten nu allemaal achter de brievenbus te ja. wachten. Op de, op de brief. Thuis op de ja, het gangen. lijkt net op dat uh, reclamespotje van de Belastingdienst. Heb je dat ook gezien? Nee. nee. Dat zo'n man die zit huilend voor de, voor, voor, de, voor de brievenbus te wachten op die blauwe envelop. Die maar niet, kom niet komt. Die komt niet. Goed, het zijn nou, nog ja. even gezegd dat alle prijswinnaars die nu een prijs hebben ook meedoen met de grote uh, trekking. Wel degelijk. Dat gaat allemaal in de grote. Dus alleen de, Hele de prijs grote ton. in huis, die gaan in de voor de grote ton. Nee, huid. nee, de mensen die niet getrokken zijn doen ook mee dus voor de hoofdprijzen. He, he. Alle prijswinnaars die inmiddels een prijs hebben, die komen ook weer in de grote ton. Oké. Okay. En uh, alle loten die uh, ingeleverd zijn, doen mee met de hoofdprijzen. Alle okay, heren, gelukkig uh, maar. En het zijn er veel hoor. Ja, veel hoofdprijzen. Ontzettend bedankt voor. Uh, veel loten. de loten. Ter rekkingen. Volgende ja. week is er weer een uitslag. Ja. En, en... de laatste is daarna. Ja.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 Zich, uh, er zijn meer te... mensen die ja. ons uh, vriendelijk, agressief en, uh, benaderen. Maar daar gaan we dus niet nee, over op. Over een in. heb ik ik. Ik wil alleen een lot in de winkel. Ik wil geen namen noemen. Ik geloof wil een lot in de winkel van van aangeboden krijgen. Ja. Ik, word, ik word wekelijks, nee bijna dagelijks lastiggevallen: gevallen van waar blijft mijn prijs. Ja, ja, dat kan. De OVZ, het bestuur is niet omkoopbaar. Goed, sorry. Maar, maar mensen hebben wel het idee, hè? Echt niet. Peter en Beholden Peter zijn niet uh, Ik baam dat verleden. Ik kan het gerucht echt Die, die, die zijn uh, niet om, om te kopen. Heren, bedankt voor uh, Graag jullie wel. aanwezigheid. Wij ja, veel, de tijd, paar, veel succes bij al die loten. Ja, dankjewel. We hebben nog een paar minuutjes voor uh, de agenda. En, uh... De kerstmarkt die is uh, van 3 tot 9. Vandaag is de kerstmarkt van 3 uh, uur s middags tot 8 uur s avonds. En morgen is hij om 11 uur s morgens tot.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 Uh, 22 december, dus fluitketel curling op de ijsbaan. Uh, dat is voor teams. En het begint om 8 uur en waarschijnlijk uh, tot uh, 10 uur. En dan gaan we weer langzaam maar zeker naar de kerst met 23 december Williams uh, Pool toernooi van uh, avond 7 tot 10. En een openlucht kerstzang op het terras van uh, Café Kopen <coughs> rondom een uurtje op 9 op de 24 december. Ja, die... Uh, uh... Is natuurlijk ook een beetje verweven in wat Pieter Joustra vandaag ja. allemaal kwam vertellen. Uh, er is uh, ervoor het zingen is er in de kerk een kinderdisco. Dan gaan we naar buiten om te zingen uh, bij Café Koper. Dan kunnen de mensen weer naar de kerk. En dus natuurlijk ook een, bij de katholieken is een kerkdienst. En dat is een beetje de... Agenda voor deze ja, Het december, enige is nog, nog even de herhaling, herhaling van de uitzending, want er wordt ook nog wel eens vragen gesteld op donderdag van 8 tot 10 uur morgens of uitzending gemist www.zfmzandvoort.nl. En zet met de hoofdletter even de datum en de tijd invullen. Maar één uur later, en dan kunt u het allemaal nog een keer beluisteren. Ja, dan zijn we er weer doorheen. En dan uh, bedanken wij Kasper Guranson voor de techniek en de regie. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Geddy Rutte. De koffie en de water, Gert van Kuik bedankt. En Yvonne Roosendaal ook, want jullie wisselen elkaar af. Hotel Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid, koffie enzovoort. Henny, ontzettend bedankt voor de presentatie. En Ben ook bedankt. En alle Zandvoerders bedankt voor het luisteren. En wij wensen u namens hier ben, en namens alle medewerkers voor het Een fijne feestdagen. En graag tot daarna. Impresenteert u.